Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De informatieafdeling van de politie heeft jarenlang slecht werk geleverd, staat in een kritisch rapport van de inspectie. Op de afdeling ging van alles mis, vertelt de onderzoeker. Er waren de grote achterstanden, er was een haperende ICT en er waren ook tekorten aan personeel. En daarbovenop, door de terroristische dreiging, kwamen er ook nieuwe taken bij. Door al die fouten kon bijvoorbeeld een van de daders van de aanslag in Brussel, vijf jaar geleden, onopgemerkt naar Nederland vliegen. Het vaccin van Pfizer werkt ook tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Dat zegt de fabrikant zelf. Het vaccin van Pfizer is de prik die tot nu toe het meest is gezet in Nederland. De koning is vanochtend langs geweest in Den Bosch. Tijdens de coronarelle maandag werden meerdere winkels in die stad kort en klein geslagen. Willem-Alexander ging langs bij meerdere getroffen winkeliers. Maar u was niet open? Nee. Dus, uh, maar de winkel ging heel op de kraan. Vol. Ja. Alle Tilburgers moeten over twee weken hun huis of straat groen-oranje versieren. Die oproep doet de carnavalstichting van de stad. Zo heeft iedereen eind februari toch nog een beetje een carnavalsgevoel. Ondanks dat de feestjes door corona niet doorgaan. Groen en oranje zijn de carnavalskleuren van Tilburg. De makers van deze film hebben er nog een probleem bij. Name Bonder. James Bond. So you're not dead. Hello Q, you. De nieuwe James Bond wordt keer op keer uitgesteld en daardoor zijn sommige snufjes die 007 gebruikt verouderd. Bedrijven betalen grof geld om de geheimagent met hun nieuwste telefoon of horloge te laten pronken. Maar inmiddels hebben ze alweer nieuwere modellen uitgebracht en mogelijk moeten sommige scènes worden aangepast. Als alles goed gaat draait de nieuwe film in oktober in de bioscoop. Het weer dan nog, het is niet veel vandaag, grijs en regenachtig. In Groningen is het nauwelijks 2 graden, in het zuiden gaat het richting de 10. Ook morgen is het hartstikke nat en aan de temperatuur verandert ook al weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N200 Amsterdam richting halfweg tussen de aansluiting met de A10 en halfweg dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dames en heren, dat was uh, Chef's, uh, Chef Special met uh, birds En natuurlijk uh, hier welkom in de ZFM Lunchroom hier weer op deze donderdag 28 januari. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van de eerste maand van 2021. En ook deze keer zit ik samen met mijn sidekick op microfoon 2. Lucie. goedemiddag. Hoi, jammer. Wat gezellig weer, hè? Ja, we zijn er weer. Gezellig hier op de donderdagmiddag. Inderdaad, de ZFM Lunchroom. En daar bespreken we natuurlijk altijd het relevante nieuws voor Zandvoort... En de regio. En dat in combinatie natuurlijk met de vertrouwde kwaliteit muziek. Uh, wat in, goed in het gehoor ligt voor jong en oud. Want daar is dit programma voor bedoeld. Uh, we bespreken straks nog even, blikken straks nog even terug over hoe wij uh, de rellen en demonstraties van de afgelopen weken uh, hebben ervaren. Want dat was nogal wat. Tegelijkertijd blikken we vooruit op de exit strategie die het kabinet uh, lijkt te hebben. En morgen wordt daar meer over bekend. Maar wij hebben daar al de eerste informatie over. Dus voor perspectief blijf zeker luisteren. Uh, en dan natuurlijk uh, vertrouwd om half twee uh, de eerste nieuwsflits. Uh, Standvoort en de regio, uh, verschillend nieuws is voorbijgekomen de afgelopen dagen. En ook vandaag is er weer het nodige binnengekomen. We bespreken daarnaast nog opmerkelijk nieuws of goed nieuws dat een beetje de hoop terugbrengt in, in het circus van, alle, uh, van al het harde nieuws dag in dag uit. We hebben natuurlijk ook nog een liedje van de sidekick. We hebben het recept van de dag, dus dan weet je ook weer wat je vanavond uh, kan eten. We gaan verder natuurlijk nog even met oog en oor de badplaats door. En uh, ja, eigenlijk te veel om uh, op te noemen deze uitzending ook weer van ZFM Lunchroom. En uh, ja, Lucie we hebben er denk ik weer zin in, hè? Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het zo leuk. Ja, ja. en uh, dat gaan we er dan zeker ook van maken, iets leuks. En dus, vooral dus, uh, mijn nummer vandaag. Ja, vooral jouw nummer. Maar daarvoor moet je zeker blijven luisteren als je benieuwd bent welk nummer dat is. Uh, welkom bij ZFM Lunchroom. Goed dat je luistert. Van 1 tot 3. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leven. En jij. En jij. En be jij beleeft het. Kom op kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort.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 It all comes down To the sound The sound of the wind is whispering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 Kijk in de studio van ZFM, dat kan. Tune in via www.zfmstandvoort.nl. en beleef de radio live vanaf je huiskamer op je beeldscherm. Check in www.zfmstandvoort.nl. Dotan zingt nog even door met het liedje Home. Home, dotan en uh, ja, heerlijke muziek, natuurlijk. Hier bij ZFM Lunchroom, vertrouwde kwaliteit en lekker in het gehoor voor de jongste, maar ook de gemiddelde generatie. Uh, Lucie, de afgelopen week ja, werd natuurlijk best wel een beetje gedomineerd door eigenlijk uh, veel negativiteit, veel uh, heftige beelden vanuit verschillende, ste vanuit verschillende steden in het land, uh, namelijk die rellen en demonstraties ook hier in ons uh, Haarlem, natuurlijk. Vlakbij, ja. gelukkig hier Heb in Zand wordt niks. Nee, dat en, is en inderdaad alweer een lichtpuntje. Dat is een lichtpuntje. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou, afschuwelijk Gewoon echt, het heeft totaal helemaal niets meer... met uh, demonstreren of je meningen over de lockdown ja. te maken. Het is gewoon rellen om het rellen. Gewoon uh, willen ze, weten ze, alles stuk maken vanwege... Voor, van de mensen die het toch al zo zwaar hebben. Van ja. de ondernemer, de, de, de middenstander... die ge, gedwongen is om zijn winkel te dicht te doen... En dan, kom, en dan komt er zo'n zootje ongeregeld voorbij en die uh, geeft je de genadeklap nog even. Ja, ja inderdaad. Het is ja. verschrikkelijk wat er uh, dat gebeurt. Het is natuurlijk wel uh, dan weer misschien de andere kant ook wel goed dat het de meeste verzekerd waren. Nou, uh, als dan maar open... het had natuurlijk niet mogen gebeuren dat uh, nee, dat, uh, dat vooropgesteld. Nee. Hoe heet het? Ja, Eindhoven. Uh, dat, daar begon het eigenlijk een beetje zondag met alle heftigheid. Uh, was daar een dag lang uh, ja, gewoon onveilig op straat. Uh, ook ja. voor veel mensen die daar, daar wonen natuurlijk. Uh, ja, ja, die herkenden moet, hun eigen moet, stad niet meer terug. Het moet verschrikkelijk geweest zijn. Uh, uh, dan hadden we hier laatst uh, een paar avonden, uh, twee avonden achter elkaar in Schalkwijk ook ongeregeldheden. Uh, ja, het is allemaal erg heftig. En ik denk dat de frustraties op een, een of andere manier tot uitbarsting komen. Maar inderdaad, wat jij zegt... het heeft niks te maken met demonstreren. Ik denk dat nee. deze groep al uh, langer, langere tijd gewoon uit is op geweld. En dan pakken ze hun kans, hè? want ja. tijdens de avondklokken... En als je er, dan ook hoort wat ze uh, uitkramen voor onzin... Uh, over Nederland en dit en fuck Nederland en f-dit en f-dat... Dan denk ik, nou, even lekker op dan. Ja, even lekker op, ja. Nee, dat maar, is, uh... maar gelukkig, ze gaan er wel een uh, voorbeeld aan stellen. Mega-claims krijgen voor daders uh, van de rellen. Uh, dit kan, ze, ze schrijven dan ook, dit kan leven van hele gezinnen kapot maken. Ja, door en, de schadeclaims. Uh, gisteren zag ik al dingen voorbij komen. Van uh, auto's in beslag genomen. Ja. Uh, banktegoeden uh, bevroren. Ja. Waar ze beslag op hebben gelegd. Ja. Ja, Jongens, dat, zijn, dat zijn de consequenties stuk. dan ja. uh, natuurlijk. Ik, uh, ik kan niet zeggen van jonge jongen, dit vind ik nou sneu. Nee, dat is dan heel, uh, heel uh, lastig inderdaad. Uh, maar we hebben dan ook tegelijkertijd weer even ander nieuws. Misschien om een beetje vooruit te kijken. Uh, namelijk dat het kabinet uh, gisteren schreef het NRC daarover... dat er misschien weer wat perspectief is op, het, uh, op een exitstrategie ja, uit deze onstandigheden. Uh, ze hebben een stappenplan gemaakt om de coronamaatregelen te versoepelen. En dan uh, willen ze beginnen... En dat is heel terecht. Met de basisscholen en de kinderopvang weer, uh, weer open te doen. En daarna dan, als alles mee zit... Hè, als, ook de, de, de, als het de blijft de De vaccinatie natuurlijk. Hè? En het vaccineren weer een beetje op gang komt. Dat ja. we het daar maar niet over hebben nog. Maar uh, dat... Uh, dat in ieder geval dat dan weer opengaat, de basisscholen opengaat. Ja, het onderwijs gewoon. Het onderwijs, het, ja. het kinder op een basisschool, het is gewoon diep triest, die kinderen lopen zwaar achter zometeen. Ja, ja, en ja. Uh, dat dan daarna de avondklok weer uh, ingetrokken kan worden. Maar laten ze voorlopig niet ja, aan het begin Maar van de de, de, het kabinet spreekt daar morgen meer over. Ja, ze gaan uh, daar in ieder geval. Dus dan is er misschien ook een soort indicatie bekend van de datum. Want uh, ze zijn nog steeds erg, uh, ze vrezen nog erg steeds voor die Britse variant. Dus ja. echt een datum, zeg maar, het, dat je zegt van het is over twee weken. Er is nog steeds wel die onzekerheid ja, natuurlijk. er is heel veel onzekerheid. De Britten lachen ons inmiddels wel uit om ons... Uh de uh, Britten. De, het vaccin, vaccin wat, ja. waar we er niet genoeg van hebben en wat stagneert. Nou, dan hebben zij ook eens iets. Wij hebben vier jaar uitgelachen over de brexit. Dus dat, ja, dat kan ook ja. natuurlijk. Dus dat is een beetje flauw misschien. Uh, maar inderdaad, de, de, de basisscholen zo weer als eerste uh, die dan open gaan. Het onderwijs, ik hoop het onderwijs in het algemeen. Ook voor mezelf. Uh, want ik merk ook gewoon mensen in mijn omgeving die... Uh, ja, je bent gewoon uh, het nieuwe jaar ingegaan. Vaak ook een nieuwe periode van een schooljaar. Ja, gewoon groot, volledig ja. uh, online straks. Uh, en dan moet je... Zo'n introductie is eigenlijk altijd het belangrijkste. Hè? Van wat staat je te ja. wachten de komende tijd. En dat gebeurt nu dan allemaal uh, via het laptopscherm. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het, uh, hoe het zich gaat ik ontwikkelen. Ik hoop uh, ook dat, dat voor uh, jongeren zoals jij... dat het allemaal weer wat leuker wordt... Ja. Dat je ook weet wie je niet alleen maar online kan zien wie je medestudenten zijn. Maar dat je ze ook echt uh, ja. weer kan leren kennen. Ja, laten we dat uh, zeker allemaal hopen. En ik uh, denk dat je deze wel herkent. Dat we old and wise mogen zijn. Ja, zeker die. Zoals de Alan Parsons Project zingt in dit volgende nummer. Laten we de hoop behouden. Ja. can see En jij... en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, beleef me, beleef Dit is het ritme van Zandvoort. We When did we stop? Just say the word and I'll be heard. You know I never forgot. The hope of the hurt has lived inside of me. This gold in the dirt... Never took the time to see But I knew what its words When you walk beside of me And my hand would fit in yours Like a bird would find the breeze We used to be giants When did we stop? Say the word and I'll be yours. You know I never forgot We were the song in the silence But time catches up Just say the word and I'll be yours You know I never forgot I knew from the start You'd be the one to set me free That day in the park When the herd would hide from me Those eyes used to know me It's been way too long You are the moon and the stars And all Never move slowly. What you waiting on? yeah, what you waiting on. We used to be giants. When did we stop? Just say the word and I'll be heard. You know I never forgot we were the song in the silence. But time catches up. Giants van Dermot Kennedy hier op ZFM Lunchroom. En uh, ja, daarvoor hadden we natuurlijk het nummer Old and Wise... van de Alan Parsons Project. En ik dacht dat jij hem wel kende, Lucie of niet? Ja, ik kende het nummer wel, maar ik was er niet uh, echt niet fan echt, van. Uh, niet echt, niet, niet fan van? Nee, niet echt fan van. Nee, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Dit is wel een lekker nummer. Ze hebben wel lekkere nummers gemaakt... maar het was niet echt dat ik zeg van... Uh, was er weg van. Nee, je hebt er geen cd van gekocht. Nee. Uh, het, nee. Is, uh, het is bijna half twee... En uh, dat betekent dat we op weg gaan naar de eerste nieuwsflits van half twee. En uh, ja, begin maar Lucie, wat, ja, de, uh, wat uh, hebben de, we binnengekregen? Gisteren, 27 januari, uh, was Gerrit Moek de eerste bewoner van de Unicum die het uh, Pfizer-vaccin heeft gekregen. Het werd een uh, flinke operatie bij de aanlevering van het vaccin, want dat uh, gaat allemaal speciale met bestelde medicijnkoelkast, die stond dus al klaar... en op de dag zelf moesten de vaccins eerst klaargemaakt worden. En dat blijkt dus een heel secuur werkje te zijn... maar uiteindelijk kon de vaccinatie voor start gaan. En voordat er ingeënt kan worden... komt er ook de nodige administratie bij kijken. Bewoners moeten bijvoorbeeld eerst een toestemmingsformulier tekenen... of zij gevaccineerd willen worden of niet. Het verzamelen daarvan gebeurde natuurlijk al in de voorgaande weken... De artsen zijn betrokken als het gaat om contra-indicaties. En na de vaccinatie zelf houden de zorgmedewerkers de bewoners... goed in de gaten als het gaat om mogelijke bijwerkingen. Er zijn drie dagen voor uitgetrokken... om alle bewoners van Nieuw Unicum te vaccineren. Verpleegkundigen gaan in duo's alle afdelingen af. De nevenlocaties van Nieuw Unicum in Zandvoort Centrum, Zandvoort Noord en Haarlem... Die komen een paar dagen later aan de beurt. Nou ja, hartstikke goed nieuws. Dat uh, ook in Zandvoort in ieder geval uh, met de bewoners... ook van zorginstellingen nu uh, in gang is gezet. Ja. Uh, dan heb ik nog even het volgende. Vanaf deze week zal de gemeente Zandvoort... samen met Sparne Landen een vervolg geven aan de campagne Elke Kilo Telt. Dus die kilo's blijven tellen de komende tijd. Uh, om nog meer inwoners te motiveren hun afval te scheiden. Uh, de campagne ondersteunt de doelstelling om de hoeveelheid restafval... ik denk aan blik, plastic en karton... Uh, de, om dat op goede orde te krijgen en dat het niet bij het restafval belandt. Uh, in navolging van Zandvoort Noord plaatst tevens de komende tijd voor inwoners in Zandvoort Zuid. Die geen rolcontainers hebben. Bijvoorbeeld omdat ze op een flat op of appartement wonen. Uh, daar voor hen plaatst extra onder- en bovengrondse containers op de straat. In februari of maart worden op verschillende locaties verspreid over Zandvoort de groentecontainers op standaard, uh, op standaard plekken geplaatst voor het inzamelen van GFT en etensresten. De extra containers in het centrum van Zandvoort... kunnen naar verwachting voor de zomer worden geplaatst. En dan nog als laatste, want er is eindelijk ja. nieuws over Krancafé Nuf. Ja, over Krancafé Nuf. Opletten dorpsgenoten hebben het al gezien. Sinds kort hangen er makelaarsborden aan de geven van Krancafé Nuf... met verkocht stickers erop. Het pand blijkt inderdaad definitief verkocht te zijn... De nieuwe eigenaar heeft plannen om het ooit zo populaire horecabedrijf nieuw leven in te blazen. En nadat de vorige uitbater het niet redde, kwam het pand midden in de zomer van 2019 leeg te staan. Er werd een grote koopdoek voor de entree gespannen, maar daarna werd het stil. Wel deden er al snel geruchten de ronde. Dat uh, misschien zou Prins Bernhard het wel gekocht hebben. Of uh, er zou een investeerder komen die er een groot hotel zou uh, willen bouwen. Maar dat bleef, bleken allemaal geruchten. Nu, na anderhalf jaar uh, later, is het pand dus eindelijk verkocht. De nieuwe eigenaar, onbekend, is een belegger die op zoek gaat naar een exploitant... om van dit historische horecabedrijf weer een nieuw en fraaie bestemming te kunnen maken. Nou, ik ik hoop vernomen. dat het dat wordt komende zomer. Ja, wat heb je ik, vernomen, ik, uh, Ja, Ik heb uh, vernomen dat de buitenkant, het aangezicht wel blijft bestaan. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ja, dat heeft natuurlijk wel dat echt iets iconisch in die straat. In, uh, dat hoort gewoon in het ja. dorp. Ja. Ja. Dus uh, ik ben zo benieuwd. Kwam, kwam je vaak daar op het terras? Ja, altijd. Want oh, daar heerlijke was je vast uh, plekje? Ja. ja, nou ja, echt wel. Ja, ik vond het een heerlijke plek, want je kon lekker de hele straat overzien. En, uh, alles alles in, de in de gaten houden. Ja, lekker in Ja, <laughs> ja toch, lekker. Ja, nou, ja, hopelijk toch. dat uh, dat zo komende zomer ook meegenomen kan worden. in de. Uh... Ja, ik hoop weer dat ik op mijn stekkie kan zitten. <laughs> nou, lekker. We reserveren vast een plekje voor jou, Lucy. Ja. Dus is dat goed? Ja, ja prima. Dan is doe dat uh, hierbij uh, afgesproken. We gaan weer even naar muziek op ZFM Zandvoort. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort.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 Een doodgewone jongen, niet bijzonder of apart De jongen nam een slok en begon te vertellen Hij praatte over alles, maar vooral over zichzelf Over wat hij doet en wat er omgaat in zijn hersens Opstaan met een koppijn en omgaan met depressies Ik zei jongen, je bent kerngezond Net een mens als iedereen, ook met dezelfde stront Nog steeds dezelfde worstelingen met jezelf, het komt goed Doe wat je doet jongen, des te verder je komt <laughs> Niet zwijgen, maar doen, zet het om in iets goeds Voor mij wordt schrijven de tekst over wat je hier doet uh, Over raken van de boven maar nog steeds blijven geloven En het steeds blijven vinden van de moed De jongen stond op en hij verdween in de verte Een jaar later schreef hij deze tekst Een nieuwe dag is hier gekomen Een nieuwe dag is hier voor ons Ik Zie het licht schijnt in mijn ogen Kijk niet langer achterom Ik lees de toekomst in de wolken Met mijn voeten op de grond Een nieuwe dag is hier gekomen een nieuwe dag is hier. Evil. Evil. Ja, een tijdje later kom ik die jongen tegen. Zittend op de bank met een heel ander leven Bezig aan een nieuwe dag en zichzelf gevonden Nog steeds in het diep, ook een heel tijd te wond. En de jongen die vertelde over alle krachten Die die zelf uitgehaald, uit het lopen in het donker Uit de tijd dat hij zat in dat superkleine fletje, Zonder ene cent te makken, opend op een bom We zoeken naar die ene song over nieuwe tijd, Over nieuwe dingen, maar nog niet kon beschrijven Nu schrijft hij zelf over alles wat hij die diep van binnen voelt En staat hij zelf bovenaan aan alle lijsten en nog steeds denkt hij af en toe, aan die tijden van doel en het vinden van de moed Dus als je je down voelt, denk dan aan deze, over die nieuwe dag in je leven Een nieuwe dag is hier gekomen, een nieuwe dag is hier voor ons En zie het licht schijnt in je ogen, kijk niet langer achterom. Ik lees de toekomst in de wolken, met mijn voeten op de grond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 Dex met het nummer Nieuwe Dag bij de ZFM Lunchroom op ZFM Stanford. Goed dat je nog steeds luistert. Je kan ook meekijken in de studio via de webcam www.zfmstandford.nl. En dan heb je ook beeld bij de radio. Hoe leuk is dat? Uh, ja, dit nummer kwam uh, uit uh, jouw favoriete zangprogramma, De Beste Zangers. Nieuwe Dag. Heb ja, je, heb, ken je het nummer al? Ja, ja, ja. Tuurlijk ken ik het nummer. Ja, dat, heerlijk toch? Ja, ik vind het is zo zo'n leuk programma. Er worden echt zo spontaan leuke dingen gemaakt. Ja, ja, altijd gezellig op die donderdagavond is het nu volgens mij ja, tegenwoordig. Of ja, ja, ja. vrijdag misschien. Uh, maar goed, we ja, hebben ook, uh, ook wat opmerkelijks de afgelopen week bespreken. Of eigenlijk is deze rubriek een beetje omgetoverd tot het goede nieuwsrubriekje van ZFM Lunchroom. Om een beetje die positiviteit er ook in te houden natuurlijk. Uh, allereerst, ondanks de lockdown is scouting in Noord-Holland onverminderd populair gebleven. Het aantal jeugdleden in Noord-Holland steeg in 2020 met 4,5%. Uh, dit blijkt uit intern onderzoek van Scouting Nederland. Uh, een bijzonder resultaat in een jaar waarin ook veel bijeenkomsten... van uh, verschillende scoutingverenigingen ook hier uit de buurt... Uh, niet door konden gaan vanwege die coronacrisis. Uh, uh, de, mogelijk komt het dat er toch weer leden zijn bijgekomen... Is omdat uh, uh, in de zomer konden wel weer wat meer natuurlijk. En toen hebben ze ook niet leden toegelaten tot die bijeenkomsten. En dat heeft dus blijkbaar positief uitgewerkt, want dat heeft... Uh, 4,5% meer leden aangetrokken vorig jaar. Dus, uh, dat is een goed uh, heb, jij, heb, heb jij iets met de scouting? Uh? Nee, niet echt. Nee, nee, nee, nee. Met de scouting... Uh, We hebben hier natuurlijk in Zandvoort ook uh, twee ja. verenigingen. Uh, ja. Dus uh, de, daar zou het dan ook wel eigenlijk uh, vooral positief zijn geweest. Uh, maar goed, inderdaad. Uh, de scouting natuurlijk uh, misschien nog wel dat sociale contact... wat je af en toe nodig hebt... En er worden nu natuurlijk ook uh, nog wel online dingen georganiseerd... vanuit dat soort organisaties. Uh, dus ja, belangrijk. Ja, scouting biedt uh, vooral uh, voor kinderen naast het uh, buiten bewegen. Natuurlijk unieke sociale skills waar ze hun leven lang plezier van hebben. En dat weet ik dan wel weer. En uh, het samenwerken, het verantwoordelijkheidsgevoel wat ze dan krijgen... zelfstandigheid uh, zijn daar uh, belangrijke voorbeelden van. Dus ja. voor kinderen is het heel belangrijk... Ja, zeker. En uh, dan hebben we nog even een goed nieuwtje... over, die, uh, over een geplunderde winkel in Den Bosch. Ja, een crowd, er is een actie opgezet... voor de eigenaars van de maandag vernielde... en geplunderde premiere winkel in Den Bosch. Afschuwelijk wat daar gebeurd is. Uh, maar dat heeft tot nu toe ruim 83.000 euro opgeleverd. En dat maakt, dat maakt het weblog geen stijl... dat de actie had opgezet, dinsdagavond bekend. De onderneemster uh, Maaike was dinsdag de gast in, het, in de RTL-talkshow Jinek. Haar winkel in het centrum van de Brabantse stad... werd tijdens de rellen van maandagavond binnen een paar minuten... volledig gesloopt. Totaal zinloos, ik vind ik het. Ik ja. kan er echt boos om worden. Ik vind het echt zo sneu van die ondernemers. In Jinek vertelde zij dat ze hartverwarmende reacties heeft ontvangen... van mensen die haar aanboden te helpen met opruimen... De mensen die eten kwamen brengen... of appjes met steunbetuigingen stuurden... ook kregen ze een telefoontje... van uh, demissionair premier Mark Rutte. Allemaal nou ja. hartstikke leuke opstekers. En ja, kregen krijg nee, een Dit is dan inderdaad zo'n voorbeeld... dat uh, veel aandacht heb, uh, heeft gekregen. Maar ik zie ook om me heen... en uh, ook in andere steden... Uh, dat uiteindelijk de meerderheid van de goedwillende mensen... Ja. altijd uh, voor iedereen klaarstaat. En dat is natuurlijk mooi. Want uh, you're not alone... Nee, zeker niet. Dat Net zoals dit, dit me nummer. Mee. Daar zingt dit nummer over van Crazy. Op ZFM Lunchroom. Mm -hmm. Spit it out every To unpack, I've been tying my shoes together. Then I've been trying to walk away. I was a jerky all summer, but autumn's here any day now. Nummer Losers natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. ZFM Lunchroom. Heerlijke muziek natuurlijk uh, op deze middag van 1 tot 3. Uh, lekker een beetje licht. Zo, uh, dat het zo langzaam je huiskamer binnendruppelt. Of uh, natuurlijk uh, gewoon als je onderweg bent in de auto. Lekker relaxed. Gewoon niet, lekker chill ni, niet, niet te heftig. Ja, lekker chill inderdaad. Lekker als je huisbekend maken bent of zo. Is het natuurlijk ook altijd relaxed. Voor de jonge mensen die luisteren. Ja, eh, want... Uh, die proberen natuurlijk ook te trekken naar deze zender. Uh, we hoorden dat inderdaad losers van Baltasar en daarvoor uh, Crazy met uh, You're Not Alone. En uh, ja, dat wist ik zelf niet. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje erg, maar dat is dus een Nederlandse... Uh... Een Nederlandse zangeres. Dat wist jij uh, wel. Ze woont om de hoek. Ze woont in Arnhem samen met uh, haar vriend en haar twee uh, kinderen. Ja, Jacqueline Govaert inderdaad, ja. de zangeres daarvan... Uh, nou, dan heb ik ook weer wat geleerd vandaag. En nu zal ik het niet meer vergeten, hoor, Lucie. Dat ik jou dat nou moet vertellen, maar, maar over muziek gesproken. Uh, jij hebt natuurlijk ook weer, uh, Lucie, uh, iets meegenomen vandaag. Uh, met met ja, een speciaal ja, verhaal ja. misschien en, wel. En, en wie dit, heb ik meegenomen? Wie heb je meegenomen? Ik heb gewoon niemand minder dan Rod Stewart meegenomen. En hij zit hier in de, de studio. En hij zit hier in de studio. <laughs> nee. Ja. En hij gaat ook voor ons zingen. Oké, okay, nou ja. dat scheelt. En ik wil er niks mee te maken. Ik ga er niet over praten. I don't want to talk about it. Wil je er niet over praten? Ik wil er niet over praten. I don't want to talk about it. Nou, als we niet praten en dan maar luisteren, denk dan ik. dan gaan we luisteren. van Zantvoort It's not time to make a change just relax take it easy you're still young that's your fault there's so much you have to know you'll find a girl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 and now there's a way and i know that i have to go away i know i have to go Natuurlijk van uh, Cat Stevens en uh, Yusuf Is dit uh, Father and Son? Hoorde je hier op ZFM Zandvoort bij de ZFM Lunchroom? En daarvoor, natuurlijk, jouw nummer, uh, Lucie, waar we even niet over wilden praten. Nee, I don't want to talk about it. Nou, dat is gewoon de titel, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar je luistert veel van Rod Stewart? Of? Ik vind het gewoon heerlijke muziek. Ja, ja hij heeft zoveel mooie uh, hits gemaakt. Het, uh, ik vond deze heel erg leuk toen jij vroeg van mij: van, hey, Heb jij niet een leuk nummertje voor, uh, voor de lunchroom? Toen zei ik: van, Nou, Ross Stewart, toevallig ja, uh, kwam hier voorbij. Inderdaad, en uh, daarna natuurlijk nog uh, veel maar lekkere ik heb muziek. Er nog uh, veel meer hoor. Ja, ja, je hebt nog veel meer in petto, uh, verrassingen altijd. En uh, we proberen natuurlijk ook wat lekker afwisselend te houden in de muziekgenres. Uh, lekker op het middaguur. En uh, straks over dat middaguur gesproken van 1 tot 2 zijn we er. Uh, van 1 tot 2. Van 2 tot 3 zijn we er zometeen natuurlijk ook nog... in de tweede uur van ZFM Lunchroom. Uh, dan bespreken we, blikken we even vooruit... Op, uh, op het Formule 1 seizoen. Het komende Formule 1 ja. seizoen. Want hier natuurlijk een enige echte fan... in de studio zitten ja, van de Formule 1. Ja, dat, dat ben jij, uh, Lucie, inderdaad. Ik, we hebben natuurlijk weer een uh, nieuwsflits. Uh, we spreken nog even een item van Anna Nieuws... over de abortuskliniek in Haarlem. Dus wil je daar meer over weten, blijf zeker luisteren. En natuurlijk altijd... mijn grootste verrassing van de uitzending... blijft altijd toch... Dat recept van de dag, tot zometeen. In het tweede uur van ZFM Lunchroom. hier is Taylor Swift. Ik but the joke's not funny at all it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it holding all this love out here in the This film before